Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Heel Europa ging de afgelopen week naar de stembus voor een nieuw Europees parlement. De uitslagen zijn binnen, maar dat wil niet zeggen dat we nu weten hoe de EU er de komende jaren voor staat. Partijen werken in Europa samen in grote politieke families. Er is bijvoorbeeld een groene fractie en een liberale. Veel radicaal rechtse partijen vallen daar tot nu toe buiten. En juist die partijen hebben nu gewonnen, zegt correspondent Sadé. Misschien komt er zelfs wel een nieuwe Europese fractie met Le Pen, Meloni, Orbán en Wilders. Nog een groot vraagteken. Hoe dan ook, morgen dinsdag, dan roept de huidige nog zittende Europese parlementsvoorzitter Metzola, alle fractieleiders van al die Europese families bij elkaar voor de eerste gesprekken en dan gaan ze het slagveld overzien. Radicaalrechtse partijen wonnen flink, maar de christendemocraten blijven de grootste partij in het Europees parlement. In Nederland werd GroenLinks-PVDA de grootste, gevolgd door de PVV. De Russische president Poetin gaat binnenkort op bezoek in Noord-Korea. Dat staat in een Russische krant. Het reisje komt op een moment dat Noord- en Zuid-Korea ruzie maken over ballonnen. Die gaan over en weer de grens over met daaronder zakken poep en afval en USB-sterming. ...met series en K-pop. Rusland is de belangrijkste bondgenoot van Noord-Korea. Een soort La Casa de Papel in Italië. Daar hebben drie inbrekers een winkel beroofd via tunnels onder de grond... Ze hebben voor meer dan 500.000 euro aan sieraden gestolen. De inbrekers konden via de tunnels waarschijnlijk bij de kelder van het gebouw naast de winkel komen. En vanuit daar braken ze door de muur van de juwelenwinkel. Ze zijn waarschijnlijk ook weer via die tunnels ontsnapt. De politie in Amsterdam heeft een nieuwe manier om het drugscriminelen lastig te maken. Die smokkelen hun spul soms onder schepen. Pakken met drugs worden onder water opgeplakt en later weer eraf gehaald door duikers. Nou, dat gaat nu toch wat lastiger voor ze worden. Er is een nieuw systeem om die duikers op te sporen. In de haven van Amsterdam worden microfoons en drones ingezet. Daarmee is het volgen van mensen onder water een stuk makkelijker. Dat valt mee, want met het duikerdetectiesysteem horen we waar hij is. En we kunnen de drone dan met de camera kan hij hem continu in beeld brengen. Dus die kan hem gewoon volgen. De duiker kan niet meer ontsnappen. Nee? nee? Nee. We hebben warmtecamera's waarmee we volledig onder water de duiker kunnen. Uh, het is nog niet bekend wanneer het systeem ingezet gaat worden. En het weer nog kan het niet mooier maken dan het is. Overal zijknat. Heel af en toe laat de zon zich even zien vanmiddag. Later vanmiddag en vanavond gaat het ook hard waaien. Het wordt zo'n 12 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 Hier zijn we mee, uh, zaterdagmorgen, tien uur, met het Goedemorgen Zandvoort-programma. Ben je alweer open dan? Ja, zeker. Oh, ik dacht, eerst je het eerste muziekje ging doen. <laughs> nee, de uh, computer laat mij in de steek. Oh, nou, dan is uh, ja. inderdaad een zeer Goedemorgen Zandvoort. Uh, Pim Groof, die is bezig met de muziek en de computer. Ja. <laughs> en, uh, <laughs>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 Heb je niet ergens een cd'tje liggen waar je nog een muziekje kan doen? Nou, hij is nu weer aan het opstarten, dus binnen drie, vier minuten hebben we weer contact. Nou ja, drie minuten, dat uh, overkomt ons allemaal wel een beetje. Zeker, ja. ja. Kijk, Thomas komt al helpen. Verricht, verricht. Ja, we hebben geen contact met de, de draaikabel. Ja, maar hoe? Er wordt, er wordt wel moeilijk gekeken achter die, uh, achter die knoppen.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 Of de gemeente halen dat misschien zou kunnen doen. Maar ja, het gaat dus over uh, de opvang van uh, uh, asielzoekers. 97 asielzoekers. Ja, die zouden er zo voor moeten komen. Maar uh, de, de, uh, uh, de college van burgemeester en wethouders. Uh, die uh, heeft gezegd dat ze die pleidingswet op dit moment niet gaan, uh, gaan uitvoeren. Ze gaan ook niet uh, uh, uh, zeg maar, iets zoeken om, uh, om dat te gaan doen. Dus, um, ja, en, en in Haanem zeggen ze, ja, die moet het wel doen. Want die spreidingswet, die, dat is trouwens ook hier in de gemeenteraad set, hoor door onder andere GroenLinks en de Partij van de Arbeid. Ja, die, die uh, vonden dat Zandvoort ermee door moest. Hoor. Ja, nee, absoluut. Dat is, uh, uh, daar hebben ze ook wel weer een klein beetje gelijk, hè, want die spreidingswet die ligt er gewoon. En die zou natuurlijk uh, uh, uh, aan het einde van het jaar er niet meer kunnen liggen, hè, omdat uh, uh, ja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 Behoorlijk kwaad over, zeg maar. Ja, Wiene heeft ook gezegd dat hij geen ja? reactie gaat doen. omdat het aan de provincie en het kabinet ligt. Nee, maar Wiener heeft er ook iets over gezegd. Hij was ook teleurgesteld. En maar hij gaat het... geen actie nemen. Hij gaat geen actie nemen. Hij, nee. maar hij vond het niet netjes. Hij was iets uh, lichter in zijn <laughs> ja. woorden, zullen we maar zeggen. Maar uh, hij was er ook niet blij mee. Dat is, dat is duidelijk. Nee, nee, duidelijk. Maar ja, goed. Uh, ik denk dat de verhoudingen tussen Zonfort en Haarlem uh, uh, die worden er niet beter op. We maar nee, nou de, re de, re de reactie van uh, wethouder Hendricks, die was ook duidelijk. hè. Ja, stonden, ja. er niet mee. Ja, eigenlijk stonden ze toch gewoon: Ja, dat is stond het met <lacht> een grote foto. Moei je met je eigen zaak. <lacht> ja, met je eigen zaak. Nee, ja, ja, ja, ja, dat is waar.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 www.jersersantwoord.nl Ja, dat is nu nog niet hoor, dat kan nu nog niet. Oh. Het, staat, het is nog niet allemaal uh, uh, uh, uh, uh, effectief. Ja, hè? Maar dat, uh, dat komt binnenkort. Maar de, iedereen kan wel uh, pastatuitjes natuurlijk kopen... ...via gewoon de bankrekening van de, van de stichting. Wanneer je de site opent, staat daar het bankrekeningnummer. Ja. Ah. En op het moment dat je geld overmaakt naar dat nummer... Uh, en je zit er even bij uh, pas, pas, pas 2024, 2025. Dan, uh, dan is het geregeld. Nou, ik dat neem, kan. Ik, ik dat neem kan. ook aan dat je uh, zo uh, eind augustus, begin september nog een keer goed in de uh, Zandse Krant komt met uh, alle gegevens. Ja. Oh ja, zeker. Nee, maar het is dus op trainer zijn alle, uh, alle optredens bekend. Dus die gaan we er vast op zetten. Dat heeft ook nee. te maken met de beschikbaarheid. Ja, en dan, dan uh, die die nieuwsvreden persberichten, die sturen we vast rond. Dat iedereen ook kan zien wat er komt. En aan de hand daarvan, zijn pas wat kan bestellen. Nou, dat is allemaal weer uh, duidelijk, Hans. Dank voor je belletje. Ja. En uh, alvast veel plezier met, met de verdere voorbereidingen. Dankjewel. Gaat helemaal goed. Gaat helemaal goed. Jullie met de uitzending en een uh, goed weekend allemaal. Oké, okay, bedankt, Hans. Tot ziens. Dan gaan we, uh, Pim, naar nummer 4. Ja. Frans Ferdinand, take me out.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 een dart, dat is ook een, een andere kat, soort katamaran die kwam met zijn mast door het grootste van, uh, van Beg, Gerard heen. Weg, en, uh, het was gewoon klaar. klaar. Hup. Ja, dat is dus uh, net gebeurd eigenlijk. En uh, erg jammer voor Gerard natuurlijk. Ja, nou, wat je ook zei, hij is uh, een soort van alltime uh, time deelnemer. Ja, zeker. En uh, hij heeft de afgelopen uh, weken heeft hij meegedaan aan de World 1000. Dat is ook een groot uh, evenement op, in Florida... Um, daar zijn ze geloof ik in de Middenmoot geëindigd. Maar um, hij, hij deed het daar met een Duitser hij, hij, hij voerde met een Duitser En, en gaat het dus nu opmaken voor het wereldkampioenschap in Spanje. Dus hij is nog druk bezig. Uh, en, en, hij is niet de jongste natuurlijk, hè? dat weet nee, ook wel. Hij, uh, hij, ik. Nee, maar hij. Ja, nou, ik, ik denk zelf... dat hij uh, mijn leeftijd is een beetje ja, ik is ook 70 ook. Of zo. Luister, ja. ja, dat klopt. Um,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 Goed, dan gaan we weer verder met nummer 6. Paola komt hier met Max. Max. Tot tranquilo, kijk maar. Laat je al lucht zien. Max.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 Ja, natuurlijk mag dat. Ik dacht dat het totaal moest... Uh, <kugels> nee, maar goed, het is natuurlijk uh, uh, aardig om te weten... wat er hier in de stroom zelf gestemd ja, is, toch? Ik uh, uiteraard... Uh, al die stemmen worden bij elkaar opgeteld... door heel Nederland en dan krijg je een uh, verdeling...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 Ik kan dat niet uitspreken, maar het is Carla Bruni. On Encore, zou ce possible alors? On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Paraît que le bonheur est à portée de main, alors on tangt la main et on se retrouve. Tot zover, het rythme van ZFM via le kabel op 104.5.